5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. President Obama morgen niet om campagne vanwege Sandy. Van alles mis bij Breda's jeugdgevangenis. En Moskovits vindt schorsing over de top. President Obama blijft ook morgen in Washington... om zich te kunnen richten op de nasleep van de orkaan Sandy. Obama zou eigenlijk naar Swing State Ohio gaan om campagne te voeren... Ohio wordt gezien als een cruciale staat in de presidentsverkiezingen. Sandy heeft met windsnelheden van 140 km per uur... grote schade aangericht in steden en dorpen aan de oostkust van de VS. President Obama heeft New York City, Long Island... en delen van New Jersey tot rampgebied verklaard. Dat betekent dat er geld vanuit Washington kan komen voor hulp. Er zijn door de orkaan zeker 17 mensen omgekomen... en miljoenen mensen zitten zonder stroom... Een deel van New York staat onder water. De omvang van de schade is nog niet helemaal te overzien. Verzekeraars houden er rekening mee dat het totale schadebedrag kan oplopen tot 20 miljard dollar. Inmiddels is de storm verder landinwaarts getrokken en neemt hij in kracht af. Er is van alles mis bij de jeugdgevangenis Den Heijakker in Breda. Uit een rapport van vier inspecties blijkt dat het slecht gesteld is... met de omgang met jongeren en met de interne veiligheid. Zo is er geen actieplan voor calamiteiten. En verder is het ziekteverzuim hoog. Op sommige afdelingen is het zelfs 30 procent. De jeugdgevangenis in Breda kwam in maart in het nieuws... toen een gedetineerde urenlang op het dak bivakkeerde... en agenten met stenen bekogelde. Staatssecretaris Steven liet na het incident onderzoek doen... naar de jeugdgevangenis. De Griekse premier Samaras zegt dat de onderhandelingen met het IMF, de ECB en de Europese Unie over een bezuinigingspakket van 13,5 miljard euro zijn afgesloten. Volgens Samaras zijn tot op het laatste moment nog belangrijke verbeteringen aangebracht in het pakket. Samaras riep de twee coalitiepartners in zijn regering op de bezuinigingen en hervormingen te steunen. Socialisten en Democratisch Links zijn het nog niet eens met een paar onderdelen. Samaras laat het nu aankomen om een stemming in het Griekse parlement volgende week. Hij waarschuwde nog eens dat een afkeuring tot chaos zal leiden. Advocaat Bram Moscovits noemt de beslissing van de tuchtrechter... om hem voor het leven te schorsen over de top. Dat zei hij tegen de Telegraaf. Hij vindt het oordeel van de Raad van Discipline overdreven en gaat in beroep. De advocaat van Moscovits is geschokken van de uitspraak van de tuchtrechter. Volgens hem zal het rooiement grote gevolgen hebben voor het kantoor van Moscovits. De topadvocaat zal zich de kritiek op een aantal punten aantrekken... zoals het volgen van cursussen en het op tijd inleveren van jaarstukken... zijn zijn advocaat. De Vereniging van Strafrechtadvocaten spreekt van een zeer zwaar vonnis... en noemt het geen goede zaak voor het aanzien van de advocatuur. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 5000 euro uit... voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader... van een ernstige mishandeling tijdens de rellen in Haren...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 De man heeft het meisje vijf jaar geleden meegenomen naar Soedan zonder toestemming van de moeder. Omdat de man nog steeds weigert mee te werken aan de terugkeer van het meisje... heeft de rechter hem een nieuwe straf opgelegd. Ook de rechtbank in Soedan bepaalde eerder dat het meisje thuis hoort bij haar moeder in Nederland. De rechtbank in Rwanda heeft acht jaar cel opgelegd aan de oppositielijster Ingabire. Ze is schuldig bevonden aan terrorisme en het ontkennen van genocide.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 De gemeente Den Haag trekt 11 miljoen euro uit om de Schilderswijk leefbaarder te maken. De taxiplan moet vroegtijdig school verlaten en overlast door jongeren en criminele jeugdbendes tegengaan. Volgens de gemeente telt de Achterstandswijk, ondanks eerdere hulpprogramma's, nog steeds veel werklozen en zogeheten risicogezinnen. Nog is er veel criminaliteit en spreken te weinig bewoners de Nederlandse taal. Het weer dan nog, vanavond valt hier en daar nog een bui en er zijn steeds meer opklaringen. Vannacht trekt de wind geleidelijk wat aan. Morgen overdag overwegend droog, smiddag steeds meer zon en ongeveer 11 graden. BB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Vooral op de A1 Amsterdam Amersfoort is op diverse plaatsen langzaam rijden. Een Paar dingen vallen op. Eerder vanmiddag hadden we een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Breukelen nog 5 kilometer. Omrijders zijn daardoor in de file terechtgekomen op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knopend Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer. En verderop tussen Hilversum en Knopend Lunetten nog eens 9. De N7, Duitse grens richting Heerenveen, daar was een aanrijding. Tussen Groningen Zuidoost en Groningen West staat 2 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Bekijk de online video op abnambro.nl beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 8 over 5, goedemiddag, komend uur, meer reacties op de uitspraak tegen Bram Moscovici. Als het aan de tuchtrechter voor advocaten ligt, mag hij zijn vak nooit meer uitoefenen. Eerst de storm Sandy. Zo'n zware storm als Sandy hebben we hier nog niet eerder gehad. Dat zei burgemeester Bloomberg van New York vanmiddag. Make no mistake about it. This was a devastating storm. Maybe the worst that we have ever experienced. En als gevolg van die storm zitten miljoenen inwoners nog zonder stroom. Ook zal de metro waarschijnlijk nog vier tot vijf dagen buiten dienst zijn. Burgemeester Bloomberg roept zijn inwoners op om er samen de schouders onder te zetten. We will get through the days ahead. By doing what we always do in tough times, by standing together shoulder to shoulder ready to help a ja, neighbor, comfort a stranger and get the city we love back on its feet. schouder aan schouder krijgen we deze stad weer op orde, zegt hij. Ondertussen stromen bij nieuwszender CNN de filmpjes binnen die mensen hebben gemaakt tijdens de storm van nacht. Zoals je ziet, de rivier is echt heel erg op. Het komt een over de rand van het ding. Je ziet het komen opkomen. Kijk eens. Dit was vroeger een running path. Ja. Onmogelijk te zeggen. Niet langer te zien dat je daar kon hardlopen vlak bij de rivier in New York. En niet iedereen ging erop uit natuurlijk om de storm te filmen. Veel inwoners van New York waren tevoren geëvacueerd. Zoals de Nederlandse Esther Verhallen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Je moest je huis uit. Waar woon je dan precies in New York? Ik woon tegenover het uh, gebouw van de Verenigde Naties aan de East River. Um, dus ik woon in Queens, Long Island City. Um, en wij zitten heel erg dicht bij de rivier. Dus het is een lager gelegen gebied. Wat, uh, de verwachting was groot dat het zou overstomen. Dus we moesten evacueren op zondag. En is dat ook gebeurd? Um, er, um, het is gebeurd, maar niet iedereen gaf gehoor. Um, dus ongeveer de helft van de mensen zijn toch gebleven. Uh, ik ben zelf met mijn gezin wel uh, wat verderop in Queens gaan zitten. Dus zeg, besthalters uh, uh, met de subway uh, langs in waard, Ongeveer uh, twee, drie kilometer verder weg. Um, en ik heb uh, de tijd uh, dat ik uh, veilig in mijn kelder zat uh, bij vrienden gevolgd. Wat er dan allemaal in, uh, in Long Island City gebeurde... En het er is ontzettend veel schade geweest. Ja, en uh, veel huizen zijn ook uh, ondergelopen. Je eigen, je eigen huis, hopelijk niet? Uh, nee, het zijn allemaal grote torenflats, voornamelijk. Uh, die onmiddellijk aan de rivier staan, um, en daarna pas uh, lagere uh, huizen. Er zijn veel kelders ondergelopen. Dan de lobby's van die, uh, die hoge torens zijn allemaal ondergelopen. Maar het is ontzettend, uh, het, het is de school uh, die op dicht bij het water ligt, is ondergelopen. Dus in de dag zijn allemaal uh, zwaar beschadigd. Um, de scholen blijven voorlopig gewoon even dicht. En wat betekent dan voor, de, voor, de, voor, voor het herstel? Uh, de burgemeester heeft het erover dat er nog dagen overheen gaan voordat alles weer een beetje normaal is. Wat betekent dat voor jou, voor je dagelijks leven? Um, voorlopig uh, betekent het dat we, ja, we moeten eerst terug te zien te komen naar huis... Um, we kunnen, op zich zouden we naar huis kunnen lopen, maar we hebben twee jonge kinderen, dus het is een beetje lang. Lange weg. Um, en vanaf dat moment, um, we weten dat in, in de meeste gebouwen waar wij zitten, in ons eigen gebouw, is de stroom terug. Dus het uh, zal gewoon een kwestie worden van zoveel mogelijk van huis werken en de kinderen zelf vermaken. Geeft het een wat onwezenlijk gevoel dat zo'n grote stad, die eigenlijk nooit slaapt, zoals ze zeggen, van New York, toch op deze manier verland is geraakt? Uh, ja, enerzijds, anderzijds. Um, vanaf het begin dat ik hier ben heb ik me al heel erg vaak verbaasd over dat bijvoorbeeld de elektriciteit, de stroom, heel veel is bovengrond. En um, het New Yorkse uh, elektriciteitssysteem, ik heb het dan even alleen over New York en ik weet niet hoe het in andere delen van Amerika is. Um, maar het is nogal gammel. Wat ik ook bijvoorbeeld uh, weer opnieuw uh, hoorde van vrienden, is dat ze in hun huis zaten en sommige kamers hadden elektriciteit en andere kamers niet. Uh, Eén gebouw is volledig uit, het andere gebouw is niet uit. De kabel is uit, maar ze hebben nog zelfs rare, rare verhalen. Um, dus uh, enerzijds, um, ja, dit is de, de stad die nooit slaat. Maar goed, Broadway ging echt dicht. Um, er werd toch, het was toch echt een stuk rustiger in New York. Um, het was een soort zondaggevoel, denk ik. Vanaf zondag bleef het zondag. En um, het, het is... Um, het is een moderne stad, maar tegelijkertijd is ook heel duidelijk dat hier heel anders wordt gedacht over hoe men uh, in infrastructuur moet investeren. In, in. Dat is een uh, dankjewel, uh, Esther Verhallen Een mooi punt om te bespreken met Jeroen Aert. Hij is hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarnaast de adviseur van de stad New York, onder meer op het gebied van waterbeheersing. Goedemiddag, meneer Aert. Goedemiddag. Wat, wat Esther Verhallen nu net schetst, aan de ene kant de moderne stad. Aan de andere kant kan je bij bepaalde voorzieningen wel je vraagtekens stellen. Qua infrastructuur, herkent u dat? Ja, dat herken ik uh, zeker. Uh, het uh, is niet alleen het elektriciteitssysteem, het is ook het metro-systeem zelf, wat nu plat ligt en wat half onder water is uh, gelopen. Uh, ook uh, de bruggen en uh, bepaalde wegen is, uh, zijn gommel. Uh, wat dat betreft uh, loopt de stad zeer achter op, uh, op investeringen in infrastructuur. En daar heb ik het nog niet eens over dijken en uh, dat soort systemen die niet eens aanwezig zijn. En wat is de reden dat ze daar niet in investeren? Omdat dat niet bij de Amerikaanse cultuur past. Uh, wat, wat zij wel hebben, hebben wij niet. En dat is namelijk bouwvoorschriften en verzekeringen en dat soort zaken. Uh, wat ze daar niet hebben, en wij wel in Nederland, zijn dijken. En dat heeft te maken met het feit dat Amerika minder vertrouwen op de overheid. De overheid die zorgt dat, uh, dat de burgers beschermd zijn. In Amerika zeggen ze, wij zorgen voor onszelf. En burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Burgers zorgen zelf dat hun huis beschermd is of zorgen zelf voor een verzekering. En dat loopt niet altijd goed af. En als u daar dan bent om te adviseren, zegt u dan wel, uh, let op, zorg voor dijken? Ja, maar dat is, heel, dat is heel moeilijk. Je kan niet met het opgeheven vingertje binnenlopen uh, en zeggen van, je moet het zussen zo doen. Dus je moet heel voorzichtig moet je kijken van, nou, wat is hun cultuur? Hoe pakken zij dat aan? En wat we dus nu doen, is kijken van, kunnen we niet een soort combinatie maken? Kunnen we niet in bepaalde gebieden uh, dijken gaan aanleggen? Vitale gebieden, zoals uh, Lower Manhattan, het financiële district... En andere gebieden eh, toch de bouwvoorschriften wat gaan aanscherpen en ervoor zorgen dat bijvoorbeeld helemaal niet meer gebouwd kan gaan worden. Want als we even naar, naar die metro gaan. Vier tot vijf dagen zal die metro nu stil liggen. Had, had u daar rekening mee gehouden toen u, nou ja, de, de stad bestudeerde, hoe het daar is georganiseerd. En dan bedacht dat, dat er misschien wel een zware storm kon komen? Ja, we hebben we hebben in onze berekening rekening gehouden, zelfs met twee weken metro stilte. Uh, met een enorme economische schade. Dat zijn, dat zijn berekeningen die er gewoon liggen en uh, waar men uh, ja, op kan anticiperen. En dat hebben ze dus niet gedaan. En uh. achteraf, hè, er wordt nu gezegd miljarden schade aan de stad. Maar hadden ze misschien beter een andere rekensom kunnen maken? Nou, het is, het is eigenlijk toch iets anders. Kijk, naar, nou, er is het verleden jaar aan elkaar geweest, Arwin... En naar aanleiding daarvan heeft de stad ons gevraagd om een advies te geven... en een soort deltaplannen uit, uh, uit te werken. Alleen deze orkaan komt heel snel daarna. Die komt te donk, vroeg eigenlijk, wat dat betreft. Die komt eigenlijk veel te vroeg. Ons plan dat zou uh, begin volgend jaar gepresenteerd worden. En uh, Hurricane Sandy uh, die dendert daar letterlijk en figuurlijk dwars doorheen. Dus uh, dat wil zeggen, denk ik, dat uw plan nu uh, betere kans maakt... bij de overheid om in te voeren. Ik denk wel zeker dat hier iets gaat gebeuren. Uh, dit kan niet achterblijven. 10 miljard schade per dag, economische schade... Die stad moet iets gaan doen. En heeft u uh, op dit moment contact met mensen van de stad... om te horen uh, nou ja, hoe ze er nu over denken en hoe het gaat? Ja, ik, uh, ik heb contact met de stad. Uh, natuurlijk zeggen zij van... de nou, prioriteit nu is, uh, is de zaak op orde brengen... en dat het leven weer op gang gaat komen. Uh, de, de, de grootschalige maatregelen, ja, dat komt natuurlijk dan Dus ik snap even dat de prioriteit nu even iets anders ligt. Ze zeggen, ja, ja, meneer Aarts, het komt wel, maar niet nu. Nou, dat is, dat, is niet, dat is zeker niet het geval, maar het gaat er nu eventjes om dat, dat de straten gewoon worden geveegd en dat die, mm -hmm. die metro's leeg worden gepompt. En uh, het, het maken van dijken en het installeren van, van nieuwe infrastructuur, uh, ik denk dat dat heel snel daarna op tafel gaat komen. En hebben ze voldoende materiaal daar op korte termijn beschikbaar om die metro leeg te pompen, om al dat ja. zoutwater daaruit te krijgen? Ja, dat hebben ze wel. Uh, dat hebben ze zeker. Ze hebben pompsystemen en dat soort zaken. Dus dat, dat gaat, gaat zeker lukken. Alleen de schaal waarop uh, het, de overstroming is opgetreden... die is zo groot dat het iets langer duurt uh, dan normaal. Ja, en, en de straten, hoe gaan ze dat aanpakken? Is dat met, met diezelfde pompen? Uh, dat is pompsystemen en gewoon uh, simpel uh, schoonmaken. Ja, nou, boeiende tijd. Uh, ik denk uw volgende bezoek aan New York ook zeer interessant is. Meneer Aert, dank dat u ons hierover uh, te woord wilde staan. Goedemiddag. De Olympische prestatie afgelopen zomer van Turner. Epke Zonderland, weet u nog? Nou, die blijkt nog uitzonderlijker dan we dachten. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 145 kilometer file. Het is een normale avondspits. Lange files op de A1 Amsterdam-Amersfoort en op de A27 Utrecht-Breda. Nieuw is nu in afsluiting van de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Oestgeest en Leiden na een aanrijding. Tussen Voorhout en Leiden staat inmiddels 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. PvdA-fractie en PvdA-partijbestuur hebben gisteren het regeerakkoord met de VVD goedgekeurd. Nu de leden nog. Zaterdag is er een speciaal formatiecongres. En vanavond, ter voorbereiding van dat congres, een eerste van drie ledenbijeenkomsten waar de partijtop tekst en uitleg gaat geven. Verslaggever Wilke Boom in Den Haag. Hoe is de stemming op dit moment in de partij? Tim, de algemene tendens is positief. Hè? Natuurlijk zit er pijn in dat regeerakkoord voor PvdA's. Maar er zitten voorlopig meer dan voldoende pijnstillers in. En dat komt onder andere door de aangekondigde nivellering. Na jaren van steeds grotere inkomensverschillen... gaan de topinkomens onder het nieuwe kabinet inleveren. En dat is voor de Partij van de Arbeid heel belangrijk. Nou, ook de beperking van de hypotheekrenteaftrek vinden ze natuurlijk positief. Het kinderpardon, eisen aan de bankensector en nog veel meer. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen bedenkingen zijn in PvdA-kring. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om de integratieparagraaf... waarin bijvoorbeeld staat dat er een boerkaverbod komt. Uh, migranten moeten ook uh, voortaan zeven in plaats van vijf jaar in Nederland zijn... om om aan gemeenteraadsverkiezingen te mogen meedoen. En dat is onder andere uh, voorzitter Allard Beck van de afdeling Nijmegen... een doorn in het oog. Ik wil en kan dit akkoord verdedigen Met alles erop en nog anders. Ook de vervelende dingen. Maar ik heb best wel mijn kanttekeningen. Met name op het hele integratiedeel. En dat is een beetje op ze zin te interzijden te houden. Ik ben heel erg blij met het kinderpadon. Maar als de uitrui is beleid wat in die paragraaf staat... hebben we een hoge prijs betaald. Dat is een van de reacties. Uh, wat hoor je nog meer? Zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik vind helemaal niks? Nou, helemaal niks. Die ben ik niet tegengekomen. Maar als je goed zoekt, zijn er zeker uh, kritische kanttekeningen... en kritiek op dat regeerakkoord te horen. Uh, onder andere bij het voormalige Tweede Kamerlid Peter van Heemst uit Rotterdam. Kamerlid in de jaren negentig en tot 2005. En nu raadslid in Rotterdam. Hij had liever een Samsung 1 dan een Rutte 2, wat het kabinet betreft. En waarschuwt dat de Partij van de Arbeid zich in een ongevoegd ongewis avontuur stort, want voor het eerst alleen in een kabinet... met de VVD en alle oppositie zal volgens hem van links komen... en dat is voor de Partij van de Arbeid volgens hem enorm gevaarlijk. Ik zeg ook niet dat het regeerakkoord uh, slecht is. Ik zeg alleen dat de PvdA zich ontzettend uh, uh, zich ervan bewust moet zijn... dat ze qua samenstelling in ja, de meest uh, rechtse coalitie ooit uh, stappen. Altijd hebben we geregeerd met wel één partij erbij die ook heel duidelijk in de sociale of de, de, de progressieve hoek zat. Dat is nu voor het eerst dat we dat niet doen. En dat betekent dat we de komende jaren ja, ontzettend veel kritiek en aanvallen te voortduren zullen krijgen... vanuit SP, GroenLinks, eh, CDA en niet te vergeten ook van de oudere partijen. Ja, en die oudere partij die kan er volgens Van op hameren. bijvoorbeeld dat de ouderen de dupe zi zijn via de verhoging van de AOW-leeftijd... via bezuiniging op de WW en bijvoorbeeld ook via de ingreep in het ontslagrecht. Dat uh, maakt de Partij van de Arbeid dan een dankbaar mikpunt, waarschuwt hij. Maar ja, Arie de Jong, voorzitter van uh, de provincie Zuid-Holland van de PvdA... die ziet die nadelen ook wel. Ook hij vreest wat dat betreft wel een moeilijke tijd voor de P Partij van de Arbeid... maar ook zijn eindoordeel is uiteindelijk positief. De kop van Jut heet Partij van de Arbeid. Of je nou van de SP bent, of GroenLinks, of D66, of zelfs het CDA. Ik zelf vind dat niet een probleem als je maar doorhebt dat de PvdA en de VVD compleet verschillende ideeën erop nahouden. Het is dus een bestuurlijke samenwerking, een verstandshuwelijk. Het is geen liefde. En dus heeft dan zaterdag Wilco het congres twee mogelijkheden... instemmen of afkuren? Nou, ik ga geen, geen geld zetten op het laatste. Nee, nee hoor. De verwachting is dat een herhaling van 1977 zich niet zal voordoen. Dat was de enige keer dat het congres, of toen nog de partijraad... de vorming van een kabinet op het laatste moment verhinderde. Toen ging het om dat tweede kabinet, Den Uyl, dat er dus niet kwam. Dat is een traumatische ervaring geworden in de PvdA. Nou, wat een rol speelt. Samson, de partijleider van nu, die heeft... een groot Krediet. Hij heeft de verkiezingen gewonnen, de partij teruggebracht in de regering. Dus uh, ja, de algemene verwachting is, zaterdag gaat het licht op groen. Welkom, op, Dank je. We gaan nog even nagenieten van dat ene moment afgelopen zomer. Nu komt het. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. En hij is natuurlijk Epke Zonderland, de eerste en tot nu toe enige turner... die drie vluchtelementen achter elkaar op een rekstok heeft gemaakt. Het leverde hem goud op in Londen. Hoogleraar Bewegingswetenschappen Bert Otte heeft de gouden oefening bestudeerd. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat heeft u bestudeerd aan die oefening van Epke Zonderland? Nou, een aantal dingen. Uh, ten eerste de energieën die een rol speelden. Dus hoeveel energie gaat er in de rekstok zitten? Hoeveel produceert hij met zijn gewrichten rond zijn schouders en rond zijn heupen? En wat gaat er in de rotatie zitten tijdens die vluchtelementen? En waar komt u dan op uit? Nou, dat dat enorme krachten en vermogens zijn. Epke is sterk, maar dat vermoeden we al als we hem zo zien staan op de beelden. En uh, er gaat heel veel in de rekstok zitten. Als je Epke beet zou pakken aan zijn voeten... en je trekt de rekstok uit tot wat hij doet tijdens die oefening... dan kun je met 16 km per uur wegschieten... Zoveel energie zit erin. Poeh, en, en, en kan je het ook nog uitdrukken in, in kilo's kracht? Ja, ja dat, dat, hij heeft een maximale kracht aan zijn handen van 400 kilo. Dat is hetzelfde als een, een oude Fiat 500 zonder de banken erin. Maar wat, wil dat zeggen dat hij die dan optilt, min of nee. meer, of, of dat niet? Nee, heel, heel even weerstaat hij die kracht... Uh, in tiende seconde ongeveer, maar dat is verschrikkelijk veel. En, en wat, wat moet, je, moet je daar spiermassa voor hebben om dat te kunnen, of ook nog iets anders? Ja, je moet daar spiermassa voor hebben, maar vooral moeten je hersenen bij die spieren kunnen komen. En daar oh. is Epke heel erg goed in. Want, want hoe, hoe train je dat, of heb je dat? Nee, dat is voor een deel talent en voor een deel is dat training. Je moet precies op het goede moment die spieren aanspannen en dat kan Epca geen ander. Dat blijkt ook uit de analyse daarvan. En dat lukt hem door zichzelf in een flow te brengen, eigenlijk nergens meer aan te denken. En ik heb dan ook beweerd gisteravond dat hij een waarzegger is. Hij kijkt ongeveer twee seconden in de toekomst. Uh -huh. En uh, dat doet hij, uh, want zo'n zo vluchtelement duurt ongeveer twee seconden, inclusief de zwaai. En dat moet je dus kunnen om goed uit te kunnen komen. Maar als hij dan in de toekomst kan kijken, waarom heeft hij dan niet zien aankomen dat je op een gegeven moment ik geloof, bij het tweede vluchtelement toch iets te laag uitkomt? Ja, het derde vluchtelement kwam die inderdaad te laag uit. Uh, ja, uh, en dat heb ik ook geanalyseerd. Ten eerste is het zo dat spieren maar een beperkte nauwkeurigheid hebben. En ten tweede kunnen hele kleine fouten, die bouwen zich op over de tijd tot grotere problemen. Zeg maar als je een broccoli voor je ziet, dan is dat de vorm waarin dat zich opbouwt. <gacht> en het, het punt is dus uh, dat hij dat zal moeten opvangen. En wat ik heb laten zien is dat hij het zag aankomen... En dat hij op tijd zijn handstand iets veranderde om er toch wat mee te kunnen. En dat is natuurlijk geweldig als je dat in zo'n korte tijd kan. Dat is geen kwestie van geluk. Dat is echt in zo'n fractie van het tel een wel wogen we beslissing kunnen nemen? Dat is niet overwogen. Ik beweer je bij dat hij geen uh, tijd heeft om na te denken, maar dat het in zijn systeem zit. Hij heeft zo vaak dit soort kleine dingen opgelost dat hij dat nu, als het heel belangrijk is, ook kan oplossen. Het leuke is dat hij diezelfde oefening heeft hij ook in Gent gedaan, twee maanden daarvoor. En toen ging het goed, toen had hij voldoende energie bij de derde vlucht en kwam zijn hand ook anders aan. En daarom weet ik zo zeker dat het daarmee te maken heeft. En nog even over die twee seconden vooruitdenken. Ja. Wat, wat een groot talent is van hem. Ja. Hoe, hoe kan hij dat oefenen om het over vier jaar misschien nog een keer zo goed te doen? Nou, dat is eigenlijk blijven turnen, maar nog verder komen. Want de competitie zit natuurlijk direct achter hem aan. En uh, ja, mogelijk kan hij een vierde vluchtelement aan. Uh, mijn berekeningen laten zien dat als die, die derde iets meer energie geeft... dat er nog wel een eenvoudig uh, vluchtelement achteraan kan komen. Ja. En dan moet je daar ook voor leren mediteren bijvoorbeeld? Helpt dat? Nou, het is wel heel belangrijk en dat kan Edke heel goed uh, je heel erg concentreren. Je ziet hem ook focussen vlak voordat hij op moet. Uh, hij heeft zijn jas nog aan. Hij kijkt naar beneden en hij, je ziet hem zijn mond elke 1,7 seconde dichtklemmen. En wat blijkt nou? Die, die zwaai-elementen duren precies 1,7 seconden. Dus hij, hij, is, hij is op dat moment is hij al bezig met die oefening. Ah. Wat een, dat... uh, wat, wat, een, wat een werk heeft u ervan gemaakt om dat allemaal te bestuderen. Ja, maar dat is hij waard, hè? Dat is een ja. geweldige jongen. Ja, ja. Hij, hij, hij twitterde dat hij uw onderzoek top vindt. Volgens mij was hij gisteravond ook bij de presentatie. Ja. Het is natuurlijk prachtig nieuws dat hij in Rio vier vluchtelementen aan kan. Nou, uh, dat, dat weet ik niet, hè? Hey, theoretisch, theoretisch. <lacht> nou, volgens ja. uw berekening. En ja. daar gaan we nu ja. helemaal blind van uit. Okay. Heeft, heeft u verder nog iets aan u laten weten? Ja, hij vond het geweldig. Ik heb nog even met de ouders gesproken... en die zeiden, ja, ik, ik, dit, uh, zo hebben we het nog nooit bekeken. En ja, dan is mijn avond goed natuurlijk. Snap ik. Nou, onze ja. middag is ook goed, hoor, meneer Otte. Ja. We hebben ervan genoten. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Als ondernemer ben je een ster in multitasken. Delegeren? Ach, voordat je het hebt uitgelegd, heb je het zelf al gedaan. Elk probleem heb jij in een handomdraai opgelost. Ja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 Burgemeester Bloomberg van New York verwacht dat driekwart miljoen New Yorkers de komende dagen zonder elektriciteit blijven zitten. De stroomvoorziening is op zijn pas over twee of drie dagen hersteld en mogelijk duurt het nog langer. Veel metrotunnels in de stad staan onder water en ook de drie grote luchthavens van New York zijn buiten gebruik. De start- en landingsbanen staan blank.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 En de gemeente Den Haag trekt 11 miljoen euro uit om de Schilderswijk leefbaarder te maken. Actieplan moet vroegtijdig school verlaten... en overlast door jongeren en criminele jeugdbendes tegengaan. Volgens de gemeente telt de Achterstandswijk, ondanks eerdere hulpprogramma's... nog steeds veel werklozen en zogeheten risicogezinnen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. weer mij, het gaat onvervalst herfst weer worden. Maar daarover zometeen meer, eerst de komende 24 uur. Vannacht zijn er opklaringen en met name aan de kust kan er enkele bui ontstaan. En er zitten wel missignalen in de verwachting... maar met de aanwakkerende wind is het maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat ontstaan. Wel kan het wat nevelig worden en het koelt af naar een graad of 4. Morgen start de dag met ochtends nog wat buien aan de kust. Landinwaarts is het droog en dat wordt het later overal. En vooral in de middag schijnt de zon dan soms en het wordt 10 graden. Bij een matige zuidelijke wind boven land, aan zee, met name langs de noordwestkust... komt een harde wind te staan. En donderdag is het totaal ander herfst weer. Veel wind, veel regen en veel wolken. En vrijdag lijkt er zelfs een echte storm op te steken. Vooral langs de kust, maar ook landinwaarts kunt u dat gaan merken. Het een en ander is nog wel onzeker, want het hangt af van de precieze koers... die een depressie bij ons in de buurt dan gaat volgen. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Bij elkaar staat er 225 kilometer. Het is vooral langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... en op de A27 Almere richting Utrecht. Daar is het langzaam aanschuiven tussen knopend Mes en knooppunt Lunetten over 19 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 6 kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag is dicht tussen Oestgeest... en leiden na een aanrijding. Inmiddels staat er vanaf Sassenheim kilometer file. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... vanaf knopend Burgerveen door de Borden Wassenaar te volgen... via de A4 en de N14. Op de N7-Duitse grens richting Heerenveen was ook een aanrijding. Bij Groningen staat 2 kilometer. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto. Het is nog steeds een hoop gedoe om je btw terug te krijgen als je tankt. En reken je contant af...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 Overal goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks Ed Nijpels over het akkoord, wat hij daarvan vindt... dat gisteren is gesloten. We gaan nu praten over een onderzoek van de Eerste Kamer. Een parlementair onderzoek. Het gebeurt zelden dat er zo'n onderzoek is. Eén keertje na de Tweede Wereldoorlog is het gedaan naar de schroothandel in Europa, echt waar, dat was in 1962. Nu is er onderzoek gedaan naar privatisering van bedrijven als PTT en de NS. Hoe is die besluitvorming in de politiek gegaan? Roel Kuiper is senator van de ChristenUnie, heeft dat onderzoek geleid. Goedemiddag, meneer Kuiper. Goedemiddag. Zeg, wist de politiek wat ze aan het doen waren toen ze besloten... tot privatiseren van, laten we dat eerste voorbeeld even nemen, de NS... De politiek die uh, wist uh, wat ze aan het doen was. Uh, alleen het werd gaandeweg wel enorm gecompliceerd. He, we zijn het weg van privatisering al in de jaren 80 opgegaan. In de jaren 90 gingen we de marktwerking erbij introduceren. En toen werd het eigenlijk allemaal wel erg gecompliceerd. Ook voor de NS. En er wordt vaak gezegd dat, dat Europa de grote motor hierachter was. Uh, was dat zo? Um, Europa die heeft een interne markt willen realiseren... Het is mee begonnen in 1987 en daarna zijn allerlei richtlijnen uitgevaardigd, waardoor dus overheidsbedrijven, dus ook NS, maar ook de PTT destijds, dus wat KPN is geworden, zouden worden, ja, naar de markt zou worden gebracht. Het was wel aan de landen zelf dan om te besluiten hoe. En wij constateren dat Nederland dan wel in heel veel gevallen uh, nou, behoorlijk uh, voor de Europese troep uitliep. Ja, en dat het zo ingewikkeld werd uiteindelijk. Waar, waar kwam dat door? Lag dat aan de Kamerleden? Uh, nou, dat kun je niet zeggen, want de Kamerleden hebben uh, zeer uitvoerig zich met alle dossiers bezig gehouden. Soms wekelijks. Uh, maar het was heel ingewikkeld, het werd ook heel ingewikkeld... en we wilden graag een kleinere en een eenvoudiger overheid... maar we hebben eigenlijk een hele complexe situatie uh, gemaakt. Maar dat moet toch aan iemand liggen? Hoe, hoe kwam dat dan? Wij uh, hebben geconcludeerd dat Nederland uh, dat pad op is gegaan... van privatisering en ook van het op afstand plaatsen... van uh, delen van de Rijksdienst... zonder eigenlijk daar een overkoepelende visie bij te hebben. Zonder ook een... Goed bestuurlijk kader daarvoor eerst te scheppen. Ja, en dan kun je natuurlijk gemakkelijk verdwalen als je onderweg gaat. Ja, en, en waar kom je dan op uit? Want waar heeft het volgens u toe geleid? Wat is het effect van die privatisering geweest? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de financiën, de servers voor de mensen. Ja, het beeld is natuurlijk gemengd. Er zijn goede situaties waar je ook nooit iets over hoort. Er klaagt geen burger over. Zoals? Uh, nou, uh, hoort u mensen over de sociale verzekeringsbank bijvoorbeeld klagen... of over de diensten van het kadaster. He, dat is allemaal. Eigenlijk gaat het best wel goed. Maar uh, burgers klagen natuurlijk wel veel over de NS. He, als ze op een perron staan en aan de, co aan de conducteur vragen... Uh, van hoe gaat het nu verder? En die weet het niet, hè, omdat die informatie. Die zegt: Pro-Reel gaat, gaat erover. Nou, dat is natuurlijk een situatie die, die, niet, die niet stabiel is. Zo hebben wij dat maar netjes gezegd. En vindt u dan, ik weet niet of u daarover gaat? In het rapport, maar vindt u dat dat alsnog moet worden teruggedraaid... die splitsing tussen NS en ProRail? Ja, kijk, wij hebben dit natuurlijk gedaan vanuit de Eerste Kamer... en wij eh, doen hierbij inderdaad de aanbeveling... om nog eens eh, situaties te heroverwegen die dus instabiel zijn. En daarvan eh, verschijnt vandaag het voorbeeld van de NS... met ProRail nogal prominent. Maar eh, Dus ja, inderdaad, daar moet naar nou, gekeken worden. Overigens, het regeerakkoord zag ik gisteren... Die bevat een passage over dat ook op termijn de organisatie en ordening op het spoor eh, moet worden bekeken. Dus ik zou zeggen, als we daar aan toe zijn als tweede en eerste kamer, dan kunnen de gegevens van onze rapporten goed bij worden betrokken. En, en zijn er nog andere privatiseringen of verstelverstandigheden die, die wat u betreft nog eens even goed tegen het licht gehouden uh, moeten worden, dat het niet goed is voor de burger? Um, nou, kijk, um, je zou in dit verband ook uh, wel over post, uh, over de, de, de postbezorging in ons land, en dat denk ik denk met name aan de brievenpost, kunnen denken. Toen daarover werd besloten, toen is eigenlijk nooit de marktsituatie voorzien die we nu hebben. Een krimpende markt omdat wij uh, meer uh, e-mails sturen. Uh, geen concurrentie, die zou moeten uh, zijn ontstaan, maar die is niet ontstaan. Het zijn twee bedrijven, Cent en PostNL, en een bedrijf dat eigenlijk toch onder grote druk moet opereren. En moet het dan weer terug naar de staat, vindt u? Nou, kijk, dat, dat, dat gaan we nou dus nu niet zeggen. Dat was ook niet onze opdracht. Onze opdracht was om te kijken naar de besluitvorming. Hoe dat in zijn werk is gegaan. En we stuiten dan op een aantal besluiten waarvan we zeggen... ja, daar moet je nog eens opnieuw op terugkomen. En dat doen we dan natuurlijk met het oog op het publiek belang. Op het maatschappelijk belang, het belang van burgers. Dat heeft ons eigenlijk geleid in dit onderzoek. En want dat moet eigenlijk wel ook uh, op nummer 1 staan. Ja, en dat is in het enige geval dus wel goed gegaan. In het andere geval niet, zegt u. Ja, het is een gemengd beeld. En niemand wil ik terug naar het verleden. Maar je hebt natuurlijk situaties die, uh, die gewoon stabiel zijn en goed functioneren. Nou, daar, daar, daar zeggen we niks over. Want die is daar... het voor de staatskas goed geweest, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, de verkoop van, uh, de, van PTT. Uh, de privatisering, de volledige privatisering, 100 uh, Is voor de staatskas zeer voordelig geweest. Ja, en daar hebben mensen ook destijds van gezegd. Dit is, voor heel veel mensen is dit goed, voor burgers en ook voor de staatskas. Nou, en wat, wat zou uw Kamerleden adviseren? Uh, wij hebben een, uh, een aantal dingen aangereikt. Uh, we vinden dat de controlerende functie van het parlement kan versterken. Uh, en uh, dat betekent dus ook iets voor de werkwijze van beide Kamers, wat ons betreft. We hebben ook een besliskader aangereikt. Uh, dus we hebben ook gemerkt dus, dat die kaders aan, bij de aanvang ontbraken. He, dus weinig, weinig toetsingsmogelijkheden. Hoe meet je nou of je het goed doet? En hoe weeg je nou publieke belangen goed... Dat hebben wij nu in een besliskader uh, aangereikt. En we hopen dat dat gebruikt gaat worden. Dat doet me een beetje denken aan zo'n kader voor vredesmissies. Wat ja. er op een gegeven moment is gekomen. Um, Waarom gaat u lachen nu? Oh, nou, als door ons kader de vrede uh, zal worden, <laughs> ja, <laughs> zou nee, dit ik worden dit erbij worden gebracht. Ik bedoel, je hebt voor allerlei commissies gehad naast Srebrenica? Er ja. is er ook zo'n lijstje gekomen voor de Kamer. Ja, ik noem u één voorbeeld van de aanbevelingen die wij doen. Uh, um, en... Uh, wij hebben meer aanbevelingen en in het algemeen zeggen we dus... de, de Kamer, hè, die, die, die kan meer. Uh, die, die zou de, de uitvoering van beleid meer nauwgezet uh, moeten volgen. Dat is ook een, echt een, een, een nobele taak van het parlement om dat te doen. En dan wordt ook het publiek vertrouwen wat ons betreft bevorderd daardoor. Ik weet niet of, de, of we de, de wereldvrede hiermee bevorderen... maar het publiek vertrouwen is ook een belangrijk uh, ding in ons land. Goed, Meneer Kuiper, Roel Kuiper, dank voor uw toelichting bij ja. uw onderzoek. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. En de senator verwijst naar een aantal punten uit het regeerrecord. Nou, een van de punten uit het akkoord is dat het aantal gemeenten en provincies flink terug moet. De PvdA en de VVD willen dat er over enkele jaren alleen gemeenten met 100.000 inwoners of meer zijn. Op dit ogenblik halen niet meer dan 25 gemeenten dat aantal. Henrik Willem Hofs ging kijken in de gemeente Goeree-Overflakke... die eerder fel streed tegen de gemeentelijke herindeling. Snap het spandoeken van, uh, tegen de herindeling. Uh... Ja, ze hebben overal gehangen. In alle woonkernen. Zullen we er eens één een aan het halen? Ja. Deze? Er is geen enkele goede reden voor een herindeling. Ja, goede reden. Wij staan op, uh, op de gemeente Goede Reden. Want daar zaten vooral uh, de tegenstanders. Waarom ook alweer? Nou, omdat uh, de gemeente Goede Reden is een financieel draagkrachtige gemeente. Economisch heel sterk. Ten opzichte van de andere, andere drie gemeentes. En uh, wij denken dat... Uh, ja, dat we daar dan toch verder op achteruit zullen gaan. Want het wordt duurder, zegt u? Hè? Ja, het wordt sowieso duurder. En de afstanden voor de burgers worden natuurlijk gigantisch groot. Spandoeken hingen overal, brieven zijn overal de deur uitgegaan. U hebt bezwaren aangetekend. Minister Donner is hier zelfs nog geweest. Maar het heeft allemaal niet geholpen. Ja, hij heeft inderdaad niets geholpen, nee. En het nieuwe kabinet wil eigenlijk nog een hele andere herindeling. Want... Uh, als uh, alle gemeenten samengevoegd zijn hier, zijn er 49.000 inwoners bij elkaar in één gemeente. Dat moet er de twee keer zoveel worden. Ja, waar ze dat nou vandaan halen, uh, meneer Rutte en meneer Samson, ik begrijp het niet hoor. Ik denk, uh, ga nou eens even die crisis even oplossen. En dan dat politieke speeltje weer een keer voor de dag halen. Dit is het gemeentehuis van Dirksland. een van de vier gemeentehuizen op goeree overvlakke. Een van de gemeentehuizen ja, die zijn functie eigenlijk gaat verliezen. En iemand anders die zijn functie gaat verliezen is burgemeester Stoop van Dirksland. En toch bent u altijd voorstander geweest van herindeling. Hoe zit dat? Nou, Ik heb gezien eh, dat destijds in het onderzoek wat we hebben laten uitvoeren... dat het voor de langere termijn heel ingewikkeld zou zijn om een zelfstandige gemeente overeind te houden. Het is te duur. Dat is te duur. Nou is het voor het kabinet eigenlijk nog niet goed genoeg. Want er ontstaat een gemeente van 49.000 inwoners. Maar die moet nog twee keer zo groot worden als we het regeerakkoord moeten geloven. Wat vindt u van die plannen? Ja, ik heb ze gisteren ook gelezen. En uh, in eerste instantie dacht ik van nou, daar gaan we weer. Want het is natuurlijk de zoveelste keer dat er uh, wordt gediscussieerd over de inrichting van het binnenlands bestuur. Maar als... Uh, uh, Zeker als je zo'n discussie en ja, toch een redelijk hevige strijd achter de rug hebt op zo'n eiland. Ja, ja, dan moet je er niet aan denken dat je op korte termijn weer op herhaling zou moeten. Met een nog veel groter gebied en dus nog met veel meer inwoners die daar van alles en nog wat van vinden. Want zo'n discussie over de gemeentelijke herindeling wordt heel vaak uh, door inwoners als emotioneel beladen beschouwd. En dat merk je ook wel als je hier bijvoorbeeld in Dirksland bij de Visboer naar de meningen vraagt. Nou, wil, uh, het kabinet wil nog grotere gemeenten van 100.000 inwoners en meer. Dat komt verkeerd uit. Waarom? Nou, zo heel groot anders. Nee. Ga niet werken. Ga niet werken. Ik denk dat uh, Goeree of Oké, zoals het nu is, dat dat groot genoeg is en dat niet groter moet We uh, hebben nog niet zoveel geleerd van de Toren van Babel die moest ook zo heel groot worden en dan krijg je spraakverwarring. klopt van de rekening dat er kwam niks van terecht Dus het is een onzalig plan? Ik denk het wel. Ja. ja, dat wordt een hele grote operatie. Want als je van 400 naar 100 gemeentes moet... Ja, dat is, uh, ja, is bijna on onvoorstelbaar dat dat gaat gebeuren. En u heeft nu net die strijd achter de rug en denkt... Nou, ik denk uh, gewoon uh, blijf met je beide benen op de grond staan... en stop met die flauwekul. En dat was Hans Klein van het comité Herindeling Nee van Goeree Overflakke. Straks meer kritiek op het regeerakkoord van de mantelzorgers. Die zijn niet blij met de afspraken tussen VVD en PVDA. De verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Er staat nu 238 kilometer file. Het wordt toch aardig uh, drukker. Vooral in de regio's Utrecht is het uh, geduld oefenen. Net een melding van de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Knopend Ouder -Zi Ouderijn zijn twee rijstroken dicht. Heeft waarschijnlijk te maken met een auto die ergens met pech staat. Daardoor tussen Breukelen en Knopend Ouderijn... inmiddels weer vijf kilometer erbij. Voor de rest ook lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... Ook op de A10 de ring zuid van Amsterdam eh, tussen Osdorp en Duivendrecht zo'n 9 kilometer. En voor de rest in het, zuid, in het noorden van het land moet ik zeggen de N7 bij Groningen. Na een aanrijding bij Groningen 2 kilometer richting Heerenveen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het regeerakkoord in de Tweede Kamer zijn VVD en PVDA akkoord. Maar hoe zit het met de PVDA-ers en VVD-ers in het land? De Partij van de Arbeid houdt zaterdag een congres. omdat de leden hun goedkeuring moeten geven aan het nieuwe kabinet. En dat gaat gebeuren, hoorden we eerder deze uitzending al van Wilco Boom. Er is geen congres voor de VVD. Dus zijn wij maar eens schabellen met VVD-ers. Bijvoorbeeld met Ed Nijpels. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Overdiek. Meneer was nou, een beetje jaloers op de PvdA-aars... die zomaar mogen pra uh, praten en stemmen en vertellen wat ze ervan vinden? Nee hoor, wij, doen, uh, wij maken een lijst... en uh, we hebben vervolgens uh, vertrouwen in onze volksvertegenwoordigers... en dan hoeft geen congres voor ons aan te pas te komen. Geen enkele behoefte aan? Nee, geen aan. Ik, ik vind wat er nu op tafel ligt vind ik een uitstekend uh, akkoord. Ik moet uh, zeggen dat, dat, dat, dat, dat dit ook een echte doorbraak betekent. Vroeger hadden we van die mistige verhalen, half om half uh, leeg. En nu heb je gewoon een, een, een akkoord waarin uh, beide partijen op sommige punten elkaar fris de ruimte geven... Uh, en uh, ja, ik moet ook zeggen, de die, die inleiding van het regeerakkoord vond ik van een, een, een wonderschone uh, eenvoud. En daarin werd precies gezegd hoe de politiek zat: namelijk dat VVD en PVDA uh, gewoon met elkaar door de electorale situatie zijn gedwongen om akkoord te sluiten. En dat is beter dat je je huiswerk goed maakt. Hebt u echt ja. helemaal niets aan te merken op dit onderhandelingsresultaat ja, van uw probleem? Ah. Nou, de VVD heeft natuurlijk een aantal uh, concessies uh, moeten doen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over uh, het inkomensbeleid. Uh, uh, maar ook als het gaat uh, denk ik over het natuurbeleid zelf... ben ik met het natuurbeleid van het nieuwe kabinet buitengewoon tevreden. Ja, dus eigenlijk laten het... we even over dat inkomensbeleid uh, hebben. Die, die, ja. die inkomensverschillen die mogen best groot zijn. Hard werken moet worden beloond. Dat, dat zeggen de liberalen. Dat zegt u. Het tegenovergestelde gebeurt. Is dat nou niet zo essentieel voor u... dat het akkoord misschien daarom had moeten worden afgewezen? Nee, nee, nee, want als het gaat over het inkomensbeleid... dan heeft voor ons altijd gegolden... ik denk maar aan de tijd dat ik zelf uh, lijsttrekker was van de VVD... heb ik tientallen keren op spreekbeurt gezegd... dat de sterkste schouders het zwaarste lasten moeten dragen. En in dit geval, als er 16 miljard moet worden omgewogen... vind ik het helemaal niet erg om aan de wat hogere inkomens... een wat grotere bijdrage uh, te vragen... als dat leidt tot een sneller herstel van de economie van ons land. Want daar zijn ook uh, iedereen... Uh, lage en hoge inkomens zijn daarbij gebaat. Dus ik heb er geen, enkele punten, geen moeite mee, eerlijk gezegd. Beginnend blijven zorgen van nivellering? Nee, eh, over het algemeen vindt de VVD dat als je hard werkt, mag je goed voor de beloond. En houden wij niet van een overheid die met belastingmaatregelen voortdurend gaait in, in, in, in de portemonnee van de burger. Maar het gaat daar nu wordt niet om, om, om... meer op ingeteerd met dit onderhandelingsverhaal. Nee, ik vind ik, vind, ik vind ik absoluut niet. Als je kijkt eh, naar de resultaten, eh, 0,6% eh, achteruitgang voor de inkomens boven een ton. En, en een half procent vooruit voor de laagste inkomens... dan vind ik dat politiek een heel aanvaardbaar en maatschappelijk ook... een heel sociaal akkoord, en dat past ook precies in onze filosofie... dat als de nood aan de man is, dan moeten de sterkste ook de zwaarste lasten dragen. En dat gebeurt nu in het regeerakkoord. Goed, ander filosofisch puntje voor de VVD erg belangrijk. De hypotheekrenteaftrek. Rutte heeft gisteravond, zo begrijpen de provinciale voorzitters, bijgepraat. Er was vooral veel kritiek op de plannen voor de, over de hypotheekrenteaftrek. Begrijpt u dat? Nou ja, goed, voor de VVD is de hypotheekrente altijd een heel belangrijk punt geweest. En dat speelde eigenlijk twee zaken bij de hypotheekrente. Op deze plaats, wij zijn principieel een groot voorstander van het bevorderen van het eigen woningbezit. En in de tweede plaats beschouwen wij die hypotheekrente ook als een beetje matiging van de hoge inkomstenbelasting. Nou, ook op dit punt moest een compromis worden gesloten. En ik heb overigens al eerder gezegd, al ver voor de verkiezing dat ik vond, als VVD dat wij ook een stap zouden moeten zetten om in ieder geval te zorgen dat dat doel van die eigen woning aftrek, van die hypotheekrente aftrek, het van het eigen woningbezit weer binnen handbereik kwam. Want de eh, resultaten waren natuurlijk helder. Door die eh, discussie over de hypotheekrente. zat de woningmarkt op slot. Ook doordat het huurbeleid op slot zat. En ik vind het dus een zegen dat je juist door deze stap. gewoon die woningmarkt weer openzet. Eh, je maakt voor een lange periode duidelijk. jongens, dit is het beleid. Eigenaren van Huizen weten weer waar ze aan toe zijn, kunnen daar ook plannen op bouwen. En wat dat betreft vind ik het heel verstandig zelfs dat de VVD gewoon dat oude standpunt heeft losgelaten. En dat we nu gewoon een gedragen woningbeleid hebben, en voor de huurmarkt, en voor de koopmarkt. Maar de kritiek die blijft bij provinciale voorzitters op de Want de hypotheekrente aftrekken. Want premier Rutte heeft in de campagne natuurlijk die stap niet gemaakt en heeft dat nu wel moeten doen. Nee, dat was ook heel lastig. Rutte heeft overigens nooit gezegd dat het de breekpunt was. Hij heeft wel gezegd, ik ga me erover inzetten. Dat was op zich ook een, een, een, een gevaarlijke uitspraak van uh, Rutte. Eh, want alles wat je in een campagne zegt... waar je dan de hand op terug moet komen, kun je erover afgerekend. Op dit punt wordt de VVD afgerekend. Maar voor alle eerlijkheid moeten we erbij zeggen... Rutte heeft nooit gezegd... Het is een breekpunt voor mij, alleen ik ga er hard voor maken. Maar, maar nogmaals, ik maar vind nu het heeft vind dus een draai gemaakt? Denkt u dat hem dat partner gaat spelen nu hij straks gaat samenregeren... Als inderdaad echt het beleid uh, wordt geïmplementeerd? Nee, ik geloof niet dat, dat je het een, een, een, een draai kunt uh, noemen als je nou kijkt naar alle maatschappelijke organisaties, de Vereniging Eigen Huis. Uh, de makelaars die ook allemaal zeiden, uh, partijen, politiek, doe wat. Doe wat met die hypotheekrenten, want niemand gelooft meer... dat het onaantastbaar is. nou Als je dan nog blijft dooremmeren doormodderen... en die discussie laat voortgaan, dan blijft die woningmarkt op slot zitten. En nu hebben VVD en PvdA met volkomen en tegenover de standpunt gezegd... wij stellen nu voor de komende 20 30 jaar stellen dit beleid vast... en dat is volgens mij een, een verademing uh, voor iedere bewoner uh, van uh, een eigen woning. die weet nu waar hij aan toe is met dit nieuwe kabinet. Dus ik vind het uh, een prima oplossing. Geheel in de partijlijn van de VVD. U bent een gelukkig mens, meneer Nijpels. Dank u wel. Nou, niet, niet helemaal in de partijlijn van de VVD. <laughs> Soms ook met een zelfstandige mening. Inderdaad, de houden ook. Meneer Nijpels, dank u. Graag gedaan. We blijven bij dat regeerakkoord, want de zorg... dat is de sector waar het kabinet het meest op wil besparen. Het voorstel is dat verzorgingshuizen straks pas toegankelijk zijn... als je echt erg zorgbehoefend bent. En ook de toegang tot thuiszorg wordt moeilijker gemaakt. Dat betekent extra werk voor mantelzorgers. Dat zijn de mensen die voor een ziek familielid of voor een bekende zorgen. Zoals mevrouw Godet uit Utrecht. 1, 2. Ja. Kijk. Dan kan hij een paar stapjes lopen... Want het is ook een oude taai, hoor. Je... Ja, want u bent, hoe oud bent u, meneer Gordé? 92. 92? In augustus 92 geworden. Mm. Kijk, dan ze zijn er zo vallen. Hop. Nee, nee, en hoe lang doet u dit zo al, mevrouw Gordé? Uh, dit doe ik al een jaar of zes zeker, nee. hè? Ja. ja. Dat is best een zware klus, want u bent zelf ook al... Nou, geen 92, maar toch ook niet meer de nee, jongste. Wel, wel verder goed gezond. En heeft u nog menskracht die u inhuurt... om bijvoorbeeld in het huishouden iets te doen of wat dan ook? Ja, ja, natuurlijk. Er komt elke veertien dagen komt uh, mijn kleindochter. En het is raar gezegd, maar ze slaapt bij Valk in Breukelen. Want ze komt van ver. En uh, die andere is uh, verpleegster en die uh, helpt ook en die adviseert. En... Want u gebruikt op een persoonsgebonden budget om familieleden... die voor ja. u gewoon bekend en vertrouwd zijn in te huren... om ja, bepaalde klusjes ook, te doen. Ja, en ook uh, kennissen. Ook kennen ze. Zo nu vanavond er is een vriendin van me gestorven in Nieuwegein. En daar ga ik om uh, van half zes tot half zeven even naartoe. Uh, om even mijn vriendin Gedag te kussen. En uh, die wordt morgen begraven, maar daar kan ik niet uh, naartoe. Want ik kan hem niet zo lang alleen laten. En ik heb ook steeds een oppas. Maar ja, het kost allemaal geld. Ja. Permanent aanwezig in de huiskamer van de familie Gordé, De zuurstofmachine die naast de stoel van meneer Gordé staat. Een slangetje eruit en dat loopt rechtstreeks naar zijn neus. Want hij heeft vlucht nodig. Hij heeft COPD. Een nieuw kabinet, nieuwe tijden. Um, wat betekent dat voor u? Ik denk nieuwe zorgen. Um, ik geloof dat uh, oudere mensen, uh, als die ook nog uh, niet alleen de lichamelijke zorg... maar ook nog financiële zorgen erbij krijgen, dat dat een grote ramp is. Want dan leef je niet meer. Wij, uh, ik verzorg hem al tien jaar. En uh, die uh, eerste jaren, dan heb je voldoende, want dat is je spaargeld. En, uh, maar dat raakt op een gegeven moment ook op. Heeft u een goed pensioen? We hebben helemaal ja, geen ja, pensioen. We hebben alleen ons AOETje, zeg ik dan. Ja. En dan moet je zorgen dat je uit de schulden blijft. Want anders ben je verloren, hè? Ja. Voor de rest uh, wachten we maar af wat het wordt. Ik denk niet veel goeds. Ik denk niet veel goed, want er moet erg veel bezuinigd worden. En dat zullen we allemaal aan mee moeten doen. Maar ja, als je dan hoort duizend, duizend euro per, per Nederlander... nou, en dan jaar in, jaar uit... nou, dan kunnen ze de borst nog even nat maken, hè? Ja. U hoorde mevrouw Godé uit Utrecht. Karin Alberts was bij haar op bezoek. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Een aantal populaire Amerikaanse websites heeft veel last gehad van orkaan Sandy. Het gaat onder meer om de Huffington Post, technologie site Gizmodo en een aantal weblogs. De servers van die websites staan in een kelder in Manhattan en die is door de orkaan onder water gelopen. We werken keihard om de website weer normaal te krijgen, stond de urenlang op de voorpagina van een afgeslankte Huffington Post. Er was geen enkel plaatje meer te zien. En op de websites die nog wel in de lucht zijn... staan grote alarmerende koppen. Deadly Sandy strikes en major disaster in New York. De site van NBC New York beelden van een enorme brand in Queens. exit maffia, maatje had, in, had al in 2007 moeten gebeuren, of eerder. En kunnen de media nu eens stoppen met die man serieus te nemen? Dat twittert Jord Kelder in een reactie... op het royeren van advocaat Bram Moscovic. De twee stonden een paar jaar geleden tegenover elkaar in de rechtszaal... omdat Kelder Moscovic een maffia maatje noemde. Surf even naar de website van Moscoviets Advocaten. Op de actualiteitenpagina daar niets over het nieuws van vandaag. Deze pagina fungeert als spreekbuis van ons kantoor, staat er, Maar nu dus even niet. Moscoviets reageert vanavond in een aantal tv-programma's. Boulevard en Paul Witteman. Blinden en slechtzienden kunnen voelen en horen waar premier Rutte... PVV-leider Wilders en andere politici zitten in de Tweede Kamer. De stichting Geluid in Zicht heeft een maquette gemaakt... van de vergaderzaal en de gangen daaromheen. Een foto zie je bij Omroep West. Blinde kinderen hebben het schaalmodel vanochtend getest. Bij het indrukken van knoppen hoorden ze flarden van kamerdebatten... en een uitleg van de architect. De maquette wordt binnenkort verder ontwikkeld... en komt in januari permanent in de hal van de Kamer te staan. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. We gaan weer kijken in Amerika langs de oostkust hoe het daar is. En meer reacties op die uitspraak tegen Bram Moskovits. Tot zo. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden... de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd... en zich aan het wettelijk toezicht ontrokken. Strafadvocaat Bram Moscovic mag levenslang zijn beroep niet meer uitoefenen. Niet meer uitoefenen. Duizenden euro's aan contant geld aangenomen. Bram Moscovic is gewailleerd. Voorschotten van cliënten niet terugbetaald. Allerhoogste straf. En hij deed niets om zijn vakkennis op peil te houden. De raad rekent Verweerder dit alles zwaar aan. De raad komt dan ook tot de conclusie... dat het niet verantwoord is dat Verweerder nog langer...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 Lidl is voor het derde achterin volgende jaar uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. In 2010, 2011 en nu dus ook in 2012. En om dat te vieren tot en met woensdag extra voordelig. persine 2 kilo voor maar 1,89. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Bekijk de online video op abn.amro.nl/slash beleggingsupdate. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is Radio 1.